I'm Was dat met uh, What's So Strange About Me? En daarvoor hoorde je uh, Billy Idol met Rebel Yell. Ja, we zijn weer bij de Bananenrepubliek, de laatste reguliere uitzending zou je zo kunnen zeggen van, uh, van dit seizoen. Want. Uh, ja, volgens de planning, hè? Volgens de planning. Maar aangezien wij niet echt een planning hebben, weet je het maar nooit. Nee, maar voor, nou, we weten toch wel redelijk zeker dat we de volgende compilatie uitzending hebben. En die week erop hebben we de 25ste uitzending. Ja, ja, ja maar puur voor de structuur hè, hebben we, dat, uh, hebben we dat gezegd. Oh ja, dus je weet nooit wat je kan verwachten nee. natuurlijk. Uh, dat is het. Nou goed, we zijn hier weer met mij, Jonas uh, Gaven. Judith zeg eens hoi. Hoi! <laughs> en uh, ja, we hebben natuurlijk geweldige nummers uh, zoals je had hoort te zeggen als een uh, als een radio en uh, natuurlijk de vanzelfsprekende items. Maar dat niet alleen, want om twee uur spreken we weer met, uh, met Pimmetje. Uh, ja, Pimmetje die uh, verzocht uh, met de klem om hem op te bellen omdat uh, hij in zijn huis een kijkavond heeft en die wilde hij de, absoluut uh, de eten in hebben. Ja. Dus uh, wie zijn wij om uh, onze collega's van de televisie, of, uh, ja, van de televisie te, wat te weigen. Het schijnt dat we de telefoonproblemen wel een klein beetje hebben opgelost. Dus waarschijnlijk uh, we dan... We dan uh, <laughs> dat is wel de verwachting, ja, maar, maar we garanties we geven we niet. Uh, ja. En we hebben natuurlijk het verslag van Gaven en Judith zijn afgelopen zondag bij Rock Park geweest. Oh ja? Ja, en, uh, ja, ja helemaal vergeten. Kan, maar... je, kan je een tipje van mijn sluier oplichten waar we uh, straks verder op ingaan? Heet. Heet? <laughs> ja, twee, twee tags: heet en Big D. Nou. <laughs> nou, volgens mij uh, zitten alle kijkers nog een puntje van een stoel. In ieder geval Zal voordat we, we daar uh, de luisteren. kijkers naar uh, de radio. Ja. Uh, Nee, luister ja, natuurlijk. Ja, we gaan, we gaan uh, luisteren naar de Buffalo Crush als volgende met uh, The Path Before Me. op waar we gebleven waren bij uh, bij Rock and Park uh, meneer mevrouw hoe was het daar ja hoe was het daar nou uh, het was uh, druk het was uh, erg heet ja uh, het was echt het was niet het was, was gewoon te heet, heet gewoon het was echt ja dat was gewoon niet leuk meer ja. het was maar ook, uh, er was geen schaduw ja, ja voor ons dan dat wij pers waren ja ja er was daar in die ruimte was nog wel schaduw, maar verder de rest was er op dat veld echt geen stukje schaduw te vinden. Het was echt niet normaal. Maar wie kwam allemaal op erin? Pulp, Dat was de headliner. En uh, eens even kijken, yeah, Amy McDonald. Black Bottle Riot, uh, Vampire Weekend, Customs. Uh, en jouw grote vriend, hoe uh, heet uh, hij? Ben Harpo? Ben Harpo. Heb je die nog gezien? Ja, ja hij was een beetje saai, hij zat de hele tijd maar op een stoeltje gitaar te spelen. Hij, heeft een, ja. uh, hij legt zeg maar zijn op zijn schoot neer, zo plat, ja. in plaats van dat hij het gewoon rechtop speelt. En op een gegeven moment heb je dat ook wel gezien het was gewoon te warm. Ja, en ik was de hele dag met Kevin. En, ja, ja. en Judith was de hele tijd met Big D aan het sms'en. Weet je weet wat? wat? Uh, voordat we verder gaan, ik denk dat we eerst naar een sfeerverslag gaan luisteren. Oh ja, daar moet ik dan, even wat bij zeggen. Dan, dan, dan hebben de luisteraars een goed idee. Daar dan, dan, moet ik heel veel wat bij zeggen. Want ik was pas bij de ingang dat mij verteld werd dat ik de interviews moest afgaan. Ja, maar je hebt geen Geen enkele, te geen te zien, enkele, te enkele te er. ervaring met interviews. Nee, dus geen geen vergeef me als je het gaat niet echt zo. Ik weet zeker dat het hartstikke goed gaat zijn. Ja, nee. Maar laten we kijken naar verslag van jullie en gegeven waren daar dus een vlag van Workup afgelopen zondag. Ja, dan gaan we nou richting uh, de ingang van Rockup Hey, maar, uh, we zijn vandaag wel een beetje professioneel. Uh, je mag best dus wel sms en, en dat soort dingen, maar niet de hele tijd na. Nou. Ik uh, zal me inhouden Oh, Judith. Logan Park, hoe bevalt het tot nu toe? We zijn net toegekomen. Maar aan uw shirt kan ik zien dat u voor Pearl Jam komt? Ja, enkel voor Pearl Jam, ja. Een van de vele. Heeft u er veel zin in? Absoluut. Heeft u de rest vaker gezien? Ja hoor. De tour nu ook al in de States en zo, dus het gaat echt goed zijn. Oh, je bent een soort Godi die alleen maar meegaat met de band? Ja, inderdaad. Rock and in Park, bevalt het tot nu toe? Ja, lekker warm. Ja, ik zie dat jullie helemaal zwart gekleed zijn. Moet het niet ontzettend heet zijn? Ja, maar ik denk dat de rest het ook heeft. Ja, dat, dat klopt. Maar uh, zijn jullie hier nog speciaal voor een bepaalde act gekomen? Voor Pearl Jam vanavond. Dat heb ik vaker gehoord vandaag. Dat denk ik ook, ja. ja. Maar zijn jullie al heel lang fan vaak gezien? Of, uh... Zij is de grote fan. Jij bent de grote Pearl Jam fan? Ja, inderdaad. Waarom zijn ze zo geweldig? Uh, de muziek is sowieso heel erg goed en dan uh, met de stem van, uh, van Eddie erbij, ja, dat kan voor nieuwe stukken, hè. Is het een soort levensstijl geworden? Absoluut. Religie. Huh? Gewoon religie. Sorry? Gewoon godsdienst. Religie. Pearl Jam. Uh, oh, dat is, dat is een mooie uh, filosofie, vind ik. Vind ik ook, ja. Maar hoe lang bent u al fan? Uh, sinds begin, in 1992. Uh, Oké, okay. en ja. overal waar ze spelen gaat u heen? Ja, inderdaad. En ik merk dat u uit België komt? Ja, inderdaad, uit België. Dus u bent hier in Nederland voor Pearl Jam? Ja, inderdaad. Dat noem ik nou nog stoewijding. Ik sprak net iemand, uh, ook een Pearl Jam fan, die de band helemaal uh, achterna volgde in ieder land. Ben jij ook zo iemand? Hey, nee, nee, nee, nee, wat nee, wordt mijn tentuur. Nee, dat doen we niet. En ik heb een gezin thuis, dus uh, dat, uh, dat doen we maar niet. Oké, okay. maar hoe vaak heb je ze al gezien? Dit is de vierde keer. Vier keer, blijft leuk. Ja, inderdaad. Uh, vooral, en vooral hier in Nijmegen, hè? Lekker dichtbij. Het is, uh, het is zwaard, hè? Het is gewoon de beste. Pearl Jam is God. Yeah, I Jij lijkt wel op Amy. Oh, ja. Het verslag was dat van, van Gavin en Judith uh, bij Rock and Park? Ja, precies. Uh, niks meer en niks minder. <laughs> nee, dat was het een beetje. Hè? Maar wat was die Amy McDonald slecht, zeg? Waarom was uh, ze zo slecht? Nou, ze, dat, ze kan gewoon niet luisteren. Daar zei, uh, die Amy McDonald is zwaar misbruikt. Want <laughs> ja, als zij tussen ieder nummer. Uh, tussen ieder nummer begint ze uh, weer een heel uh, uh, loofhaal op te hangen over. Uh, over haar leven en uh... Dat is echt zo Dit Ja, dat haalt de, de hele vaart uit het concert. Maar gewoon dan gaan ze uitleggen waar het nummer over gaat of zo? Ja, en, en uh, even een herinneringen. herinneringen dat uh, is leuk. Uh, uh, over uh, de laatste keer dat ze weer in Nederland was en zo. Dus een nummer en dan vijf minuten praten en dan weer een nummer en dan weer vijf minuten. Maar het was ook grappig, dat ja. wij hadden echt zoiets van ja, wij hoeven haar niet echt te zien of zo. Ja. En uh, we zaten dus in die persruimte in de schaduw. En uh, op een gegeven moment begon het echt steeds drukker te worden. Want al die persgasten hadden echt zoiets van ja, en je me dan ontinteresseerd of niet, ik ja. niet. Gewoon lekker aan bier. Maar je hoorde dus ze ook echt die helemaal afzeiken. Dat ja, het ja, ja, ja. Dat, dat was. Uh, maar de, ze hadden wel een succes, want uh, bij. Uh, bij uh, zeg maar de grosso modo van de mensen, die vonden het echt heel leuk. He. Die, ja. kenden de mensen ook, uh, ja. die kenden de nummers ook. Die zaten, ondanks de hitte zaten ze gewoon kaai mee te zingen. Ja, dat is wel zo, ja. ja, Dus de sfeer was er wel, maar uh, ook. Een, het was ook de warmste Rock'n'Park uh, ever. Oké. Okay. En, maar, uh, maar, en dit was ook echt op midden op de dag, op de dag uh, ja, ja, ja. waarin wa dit afzonderlijk Nou, het was al gewoon van. De, ja, zeg maar van toen wij aankwamen om 12 uur of zo. Toen, toen het begon, nou, toen was het al denk ik al een graad of 30. En uh, dat werd, na het na drukker werd, werd het wel uh, uh, 40 graden volgens mij hoor. Dat het, uh, ja, en zeker als het tussen de mensen doorloopt, geen schaduw. En, ja. Die mensen Heet. zijn ook echt heel sociaal daar, want ze gaan echt gewoon niet voor je aan de kant. Ja. Dan zien ze dat je gewoon even snel tussendoor moet, want blijf gewoon staan. Gewoon maar, zijn maar, maar, het is niet, maar het is niet zo dat iedereen zo op elkaar staat dat ze niet aan de kant kunnen. Dus nee, dus nee, nee, nee. Het was best verspreid. Het, het is een grote plek, het was ja. het best veel ruimte, maar goed. Dan is iedereen ligt of, of ja. zit op de grond en dan moet je ja. even langs, maar ja, ik weet niet. Het deed een beetje moeilijk. Ja. Dus, en wat was nou het, uh, het, het, het punt van de, van de line of wie heeft nou het beste gedaan wat jullie gezien hebben? Ja, ik vond Black vond Riot wel heel goed. Dat was ook. Ik ben niet zo heel erg van die muziek, maar ik vond ze wel heel goed. Ja, jij hebt ook een oogje op de zanger gehad, hè? Voordat je Big D tegenkwam. Dit hoor ik niet voor het eerst, maar goed. Ik twee het aan. Maar Custom zou ook heel goed. Ja, wat hebben we gezien? We hebben alles wel gezien. Ja, Alleen, maar Amy ja, uh, McDonald's was de enige die ja. echt gewoon heel slecht was. Het was te, te, te veel uh, te heet om, om echt te beseffen waar je was, ja. dat, was dat was wel het probleem. <lacht> maar geen spijt ja. had? Nee, de nee, deemers, zeker niet. Ja. Nee, maar, uh, kom al een dag met Judith. Nee. Ja, Maar jij mag ja. naar Nee. Uh, <lacht> maar dan is helaas het helaas seizoen alweer voorbij, dus helaas gaan we dan niet. Uh... Oh ja, shit. Nou, dan Misschien overigens als het volgende seizoen. Wie weet? We zijn allemaal verrassende dingen van de plek. Wie weet nooit wat je net zei. Maar goed, je mag het volgende maar komen, denk ben ik ook zo aan het doen. Oké. Okay. Als, als ik het kan vinden. Uh, Maximum balloon met tiger. And it's so Grace met Sainted en gaan we nu het babbelstukje doen? Gaan zij wel uh, babbelen? Nee dan, ja, uh, ja dan babbelen. of items? Nou, even babbelen. Oké. Okay. Even babbelen. Want, uh, hoe is het nou verder met jou Judith? Ja goed, maar laten we gewoon over, <laughs> vooral over jou hebben. Oh ja. Want, um, ja, ik, heb, ik heb een, idee. Ik, een heb, idee. ik heb jou al verteld, ik wil een blind date voor Gavin. Oh. Hij is zijn ja. hele leven lang vrijgezeld. Ik vind ga je eigenlijk niet dat, dat is dan, dan als, je, als je gay nee, nee, nee, nee, want zij is toch wel een ja, chameur en, ja. en heeft toch wel een hele... Ja, charisma? De, het charisma, uiteraard intelligentie. Het je um, De looks. Stamina. De, de Stamina. is <laughs> dus, um, Ook heel belangrijk. <laughs> ja, ik maar ik, uh, ik denk dat ik moet passen. Want ik ben erg gehecht uh, aan, uh, aan mijn vrijheid en uh, het is ook niet eerlijk ten opzichte van uh, van uh, mijn mogelijk nieuwe partner, uh, totdat ik uh, zeg maar mijn gevoelens die ik dus voor jou heb, heb verwerkt. Uh, maar ik moet eens over jou heen zijn voordat ik uh, iets nieuws nou, kan beginnen. dat vinden. hoeft helemaal niet. Nou, maar, uh, bij mij werkt dat wel zo. Als iemand nog een leuke, vrijgezelle vriendin heeft. Uh, het dus moet wel al enigszins uh, in de leeftijd van ja waarvan je bang bent. je bent ja, wel een beetje van, nou, van op op knap, op knap, op knap. <laughs> op knap. Waar, waar leg je de grens? oh uh, ik ben uh, al <laughs> ondergrens, ja. uh, jaar of 35 denk ik. oké. Okay. oh niet dat is nog best ja, ja, dat, dat is okay. nog hap. En, en dan bovengrens van 36. <laughs> dus als je in de leeftijd zit uh, van 35 tot 36 of 35 of 65 of je hebt een vriendin waarvan je denkt, oh, die past echt heel goed bij Kevin. En wel met een goede baan, hè? Wel met een goede baan. Bij de radio Want Kevin kan je niet onderhouden. Dat is wel, dat moet bijgezegd worden. Maar mail alsjeblieft naar de Bananen Republiek. Nu weet ik niet de Bananen Republiek uit Nijmegen 1 nu, is dat het? uit ja, Ik heb wel alle, alle handes, ja, alle, alle handes van sinds 1980 heb ik verzameld. Dus ik heb wel heel veel recepten. Mijn eerste date met Kevin, waar, waar zou die eigenlijk zijn, daar moest hij heel om op gaan. Uh, nou, ik denk dat het heel beschaafd in een de cafeetje is. je? Ja, en dan gaat hij weer net iets te veel drinken en dan gaat hij weer uh, dingen roepen ja. over... Nou, het was, nou jullie schatten hem helemaal verkeerd in. Nee, ik denk dat het romantisch... Uh, ik, denk, de uh, ik denk, ik zou mijn date meenemen, zeg maar, een beetje in de natuur, maar toch in de stad, uh, waar ook nog wat te zien valt. Ik denk het stoomtreintje van de Goffert. En dan achterin, zodat niemand, je, niemand op je let? En, uh, nee, een beetje voorin, om, de, om de machinist een beetje aanwijzing te geven. Oh, je wilt natuurlijk ook indruk maken, zo dus ja, dat moet je En uh, ja, daarna kwam je ook meteen naar de kinderboerderij, dus is vlak in de buurt. Nou, om ja. ook kinderen te kopen ofzo. <laughs> nee, wat wat. nee, maar om. dieren, ja, dat kan je ook merken. Oh ja, ja, ja, ja. Dan ja dan nou, ik, hoef het, ik hoef niks met dieren hoor. Ik, uh, maar misschien wel... Uh, Misschien wel een beetje de dieren voederen. Ja. Dat is wel romantisch. Dieren voederen. Je bent dus ook zo romantisch. Ja, nee, dat is, uh, ik ben een romanticus. Ja. Maar, uh, ja maar we hopen dat het in ieder geval, als we nou de een ja. uh, niet sterft, dan hopen dat het nog misschien nog een vervoer gaat krijgen met, uh, Ik hoop het echt heel erg, dus alsjeblieft mail. Of ik geen week zal, heel erg leuk zijn. Maar... Single zijn is ook geen vereiste daar kan ik even wel uh, langskijken. Nee, nee, nee, nee, nee, nee wel single. Ik wel, moet ook geen, uh, ik moet ook geen uh, nee, mannen met wapens aan de deur hoor. Ik, ik zei het maar al, je moet niet te veel eisend zijn, want ik bedoel... Nou, ik, ik stond heel sceptisch tegenover uh, het idee, maar ik denk dat mijn hormoonspiegel gaat uh, zien zienderogend om, omhoog, dus uh, nou, wie weet. Maar uh, genoeg de, gebabbeld over... Jonas is ook nog vrijgezel. Ja, dus wie weet ben ik vorig ja. jaar in de buurt, uh, maar goed. Uh... Dus uh, gaan we er ook nog uh, wat aan doen? Nee, ik denk dat Jonas het heel goed zelf kan regelen. Uh, nou, dat betreft, hij is ik, niet hoor. al zijn hele leven single, dus nou. en niet... Uh, 48 of 54 ligt er ja. mij helemaal aan dat sowieso. aan yes. de dag. Maar uh, zullen we verder gaan met uh, We Are Scientists? is een nummer van jou uh, Judith, dat kan je Ik, mooi inleiden. Die nog. is van mij. Ja. Nou, uh, We Are Scientists, break it up. Ja, vooral. Mooi We zijn dus met break it up en items zo aan het het eerste uur. Wie brandt er los? Nou, jullie twee juist leuk item. Ja, dus uh, we, uh, wij hebben uh, al. Ja, dit zijn meer dit. dingen voor het tweede uur. We moeten meer de onschuldige items hebben. Nou ja, het is een rustdag. Oh, en, oh, oh een, um, voetbal. Dat houden we houden allemaal van. Ja, want het is een rustdag, dus we <laughs> ja. kunnen we toch nog wat nieuws. Het gaat beide centraal uit, het gaat allebei over het WK en wat het allemaal, uh, uh, ja, allemaal met mensen doet. Niet zo plichtmatig hier hè. <laughs> Want in de Amerikaanse stad Dallas zijn zondag twee mensen doodgeschoten na een ruzie te hebben gehad over het WK dat zich momenteel afspeelt in Zuid-Afrika, mocht je dat niet weten. Uh, dat maakte de Ameri uh, Amerikaanse krant Dallas Morning News bekend op haar website. Er ontstond om drie uur s'nachts een stevige discussie om een wedstrijd die gespeeld was op de WK. De ruzie werd zo hevig dat die man een man in vuurwapen uit zijn auto haalde... en twee mannen van respectievelijk 17 en 28 jaar oud neerschoot. Daarna was de ruzie nog niet afgelopen. Er ontstond een handgemeen waarop de man die eerder schoot besloot om zijn vuurwapen te trekken. Hij begon te schieten en hij raakte zichzelf in zijn been... Hij werd gearresteerd en direct naar het ziekenhuis gebracht om zichzelf te laten behandelen. Inmiddels zit de dader vast. En dan hebben we nog een iets uh, gruwelijker verhaal over het WK. Ja. Een man in weer Amerika, de Amerikaanse stad Texas, heeft zijn twee jaar oude stiefdochter gedood. Omdat ze thuis een WK-wedstrijd onophoudelijk huilde. Een man, een 28-jarige illegale immigrant, was naar het WK-duel van zaterdag tussen de Verenigde Staten en Ghana aan het kijken. Toen de meisje begon te huilen geclasseerd sloeg hij haar met gebalde vuist zo hard op haar borst, dat haar ribben braken. Toen ze stopte met ademen, dat was echt heel erg, probeerde de man haar te reanimeren, maar het heeft gegevens. Daarna duwde hij een schroef in haar mond, zodat het leek alsof ze gestikt was. De man is aangeklaagd vermoord en kwam bij veroordeling de toodstraf krijgen. Dat is wel slim, want als je een schroef insleekt, dan breek je al je ribben. <lacht> ja. ja. ja en, met, uh, daarom heb zo. ik ook altijd een schroef bij me. Ja. <lacht> ik heb sowieso een uit. schroefje los, maar... Maar ik vind het wel uh, gruwelijk. Yeah. Ja. Ja, het is niet allemaal feest hè, De voetbal. Dat vervolgens hakt dus is ook wel veel, uh, veel drama. Want eh... Uh, maar in de het -Kanen, die, die die geven er toch niks om? Dus die zoeken yeah. gewoon een reden om weer... Ja, te maar het is een immigrant dan. hè. Dus hij kan natuurlijk best wel... Uh, hij is al wel voor Ghana zijn geweest denk ik. Maar waarom? Uh, Ghana is door toch? Ja. Yeah. Uh. Maar misschien was het voor Amerika. Dat zou kunnen. Immigrant. En dan nieuw. Uh, en als een kind, kindje vergaan was. Maar het schijnt <laughs> ook, uh, het schijnt ook uh, dat in uh, Brazilië, als het uh, nationale elftal verliest, dat er dan mensen zelfmoord plegen. Ja, heel dat is zo'n die nou ja, goed, uh, dat het zo erg leeft. Maar het, en er zijn ook uh, landen, bijvoorbeeld ja, zoals is. e waarbij spelers ook echt lijfstraffen krijgen als ze niet goed moeten spelen. Oeh, uh, uh, dan. Uh, Komen ze thuis met een paar streamen op hun rug. Bigger than life, ja, <laughs> voetbal. Yeah. Maar goed, er ja, uh, ja, was, was weer een wapen bij betrokken, bij die is dat niet? Ja, uh, een vuurwapen. Ja, dat, dat zal je altijd zien, hè, met die Amerikaan. Ja. Die, uh, met die wapenwetten daar. Maar wat had uh, in dat tweede geval, wat had dat kind Zo'n zo'n vu zo VUVCLA in het tijd of zo? Nee, dan snap ik het wel. Dat is duidelijk. Ja, VUVCLA uh. is een ander verhaal. Nou, daar kan ik op toch wel inkomen. Want jij vertelde laatst dat je die buurjongen bijna vermoord had? Of, uh, uh, of niet het nou, niet helemaal wat ik zei. Nee? Ik, ik, hij ja, heeft hem inmiddels mee opgehouden. Volgens mij hebben zijn ouders hem verstopt of zo. De VUVCLA niet. dat jongens is gedaan. Ik hoop het, want wat een irritant geluid zegt, mijn god, echt. Maar hoe oud is je dus hier 8 of nee, zo? Acht nee, niet 8, 6 denk ik. Ik heb geen idee. Ja, je, dus bent ik denk het leeftijd, je bent niet zo net het van leeftijd. Je bent wel iemand van de buurt, hè? Die met de buurt Ja, Ja, die opgaan, ja, die ja, straatfeest. Ja, ja, zeker weten. Ja, heb, je, heb je niet zo'n soort burgerwacht bij jullie, zo? Maar... Om de ja, om de Daar aanvoerder van je vader of zo. Dat ze... Nee, en dat dus zou die heel graag willen denk ik. Ja. Maar uh, nee, het uh, vaccin gebeurt niet zoveel. Hé, hey, uh, wil je, je nou niet maar? zo hard op die Vuvuzela toeteren? De mensen slapen al. Dat lijkt me wel echt iets voor Hij je Hij loopt vader. wel met een cape rond in de buurt. En gaat zo wel <laughs> Maar voor de rest hebben we geen uh, wijkagenten of zo. Een cape of een regenjas met niks te Wat was het dan? Een cape. Oh. Oké. Okay. Hmm. Nooit gezien? Jonas, je komt ook op bast staan. Ja, dan gaat hij de buurt door rennen, want dan denkt hij dat hij een superheld is. Nee, ik heb, wel, ik heb wel een vrouw die altijd heel angstvallig met een grote knuppel die er over straat loopt. In het zijn? Ja. Serieus? Ja. Waar? Ja, ik zie, ja, ik zie, ja, ik zie de straat zie ik ze wel eens lopen en, en de, bij de buurt van die pleintjes. Uh... Is dat ook degene die altijd s ochtends om 11 uur met een blikje bier loopt? Dat is zo'n spul, Met een iets ouder, ik ja, weet niet, ze zou 40 50 zijn. En dan loopt ze met een enorme knuffel die bijna even groot is als dezelfde. Oh, en dan zoedig. heel dicht oh. in de Haag En dan in een soort van looppas, alsof ze ergens, uh, weet ik wat, een bus moet halen ofzo. Oh, maar... dat vind ik wel heel schattig op zich misschien een, een, een potentiële gast voor de baan, Ja, of een date voor Kezen. Ja, ik, uh, ik zat er <lacht> te wachten dat dit iemand die link zou gaan leggen. <lacht> <lacht> maar uh, ik heb helaas geen plaats voor uh, een knuffel uh, nou, Daar moeten we even achterna, Jonas. waarom een volgende ke keer dat je keer. Moet je, je dat even je hebt een niks tegen knuffels uh, gegeven? Nou, ja, ik ben een beetje, uh, beetje ziekelijk om met zo'n knuffel over de straat te lopen. Blikje bier daarentegen, <laughs> dat is altijd gezellig. Ja, jij gaat zo een blikje bier houden, je moet vast en loop uh, je in de loop vast, mee snel naar. Nee, maar gewoon het feit dat ze uh, ochtends vroeg om 11 uur met bier rondloopt, dat, uh, ja, dat, dat vind plus. ik natuurlijk wel gezellig. Biertje. Maar goed, we hebben, hebben, hebben toch in die de, de buurt achter Rome vleven. Dus we hebben toch wel een soort van, laten nou we zeggen, crime scene. Er gebeurt daar het allemaal? Nou ja, dus, ja, als er iets gebeurt, dan is het dan meestal in die regio Dat bent, is wel zo. Maar jij bent niet, uh, hoe, heet, hoe heet dat? Uh, de crime scene? Want je bent niet echt opgevoed door je ouders. Hè? Je bent opgevoed ja, door die ja, crime scene, ja, toch? De straat, ja, de, straat. Ja, de wetten van de straat, of eigenlijk de wetteloosheid van ja, de straat. Ja, dat is iedereen. Maar goed, het mooie van Brakstein is dat je eigenlijk, of je hebt de, de kust, Daarna heb je echt de buurten, met al die pleintjes. En daarna heb je dus zo'n wijkje ergens in een hoek gepropt van Brakstein. Waar dan, uh, ja, waar uh, eigenlijk nooit de zon schijnt. Ja, waar de politie niet durft te komen. Nee. Dus of het wel eens een wijkje, een Los of ofzo, maar steek maar eens de heilige als de weg daar eens over. Dan, uh, ja, uh, uh... ja Brackenstein klinkt allemaal heel liefelijk. Wat heb je daar? Uh, Brackenstein ja. en uh, uh, Salé Brackenstein. Oh, nee. Maar volgens mij is het echt een... een week instituut voor zware jongens hoor. En dat is wel zo ja. Dat ja. ik zo een beetje mijn bierjongetjes zie. Ja, ik ja. uh, nog een keer helemaal mis. Wat was dat niet dat uh, jongetje van uh, 6 die tegen jou zat geschreven dat je voor hem moest gaan werken? Dat je zijn bits, bits moest worden? Zijn bits? Zijn bits. Ja, hij riep wel tegen mij je moet mijn bits worden. Ja. ja. Dus uh, ja, vroeg geleden is oud gedaan hè? Ja. Nou, dat zijn de wetten van En kijk wat er met ons terecht is gekomen. We zitten bij de benadering Ja, <lacht> En zou veel erg kunnen zijn hoor. Ja, je zou 54 kunnen zijn cool. en bij de benadering kunnen zetten. Dat is. En dan is 54 nog een beetje laag ingeschat. GELACH <lacht> uh, denk ik inmiddels met uh, Miami. It's a glass Nights Everybody got out alive Though the building collapsed With the night. Everybody's doing fine Get Cape, Wear Cape en Fly was dat uh, we, we gaan zo. Uh, nou, we gaan eigenlijk nu al afsluiten aan het einde van het eerste uur. Uh, ja, snel gaat het altijd. Ja, uit... ontzettend snel altijd. Uh, twee uur wat ik al zei. Pimmy, uh, wat, ik, wat, uh, wat ik nog moet zeggen is. Er zijn nog steeds geen mailtjes binnengekomen voor uh, verzoeken om met Gaven te daten. Ik zou zeggen, doe beter je best. Want wij ja, willen we eigenlijk wel aan, blij. We willen eigenlijk aan het einde van het uur uitzenden. Nee, geen punt Absoluut. Gevin, we gaan we snel door naar Cyclone? Waarom is Cyclone zo geweldig in één zin? Uh, ja, het is uh, stevig en toch melodieus. Uh, uh, ja, ik vind het uh, mooie muziek. Het is niet de sounds, dat komt in de tweede uur, Second maar uh, nou, dat komt redelijk in de buurt. Hier dan